7 uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Vanwege de gespannen situatie in het Midden-Oosten is het reisadvies voor Iran aangescherpt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de veiligheidssituatie onvoorspelbaar... en zegt dat mensen niet naar Iran moeten gaan, tenzij het noodzakelijk is. Mensen die al in het land zijn moeten zich afvragen of ze er echt moeten blijven, zegt het ministerie. Volgens reisbrancheorganisatie ANVR betekent dit dat alle geplande reizen naar Iran worden geschrapt... Mensen moeten contact opnemen met hun reisbureau en krijgen dan hun geld terug. Bij de Iraanse raketaanvallen op militaire basis in Irak zijn geen Amerikaanse of Iraakse doden gevallen... zei president Trump net op een persconferentie over de aanvallen van afgelopen nacht. Volgens Trump waren er voorzorgsmaatregelen genomen waardoor de schade beperkt bleef. De Amerikanen lijken niet van plan nu een militaire tegenaanval te doen... Trump kondigde wel nieuwe economische sancties aan tegen Iran... dat volgens hem hoofdsponsor is van terrorisme. Hij riep Europese landen op te stoppen met het atoomakkoord... dat eerder met Iran werd gesloten. Een NS-bus is vanmiddag in Bussum op een geparkeerde auto... en een bakfiets met een moeder en kind ingereden. De moeder kwam onder de bus en is zwaar gebond. Het kind raakte niet bekneld, maar het is onduidelijk hoe het daar nu mee gaat. Volgens de brandweer verloor de chauffeur de macht over het stuur... De NS zet bussen in vanwege problemen op het traject Amsterdam-Amersfoort. In Velden in Limburg is een vrouw vanmiddag bevallen bij een bushalte. Ze had haar auto daar stilgezet omdat ze hevige weeën kreeg en belde daarna de hulpdiensten. Politie en brandweer hielpen haar bij de bevalling. Moeder en dochter maken het goed. Het weer nog. Vanavond is het eerst op veel plaatsen droog. Maar later valt vanuit het zuidwesten opnieuw regen. Morgen blijft het bewolkt en op de meeste plaatsen ook regenachtig. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het wel erg zacht voor de tijd van het jaar, maximaal 12 graden. Dit was het NMS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANDB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in Z.F.M. Z.F.M. Met nu Z.F.M. oud Zandvoort. <applacht>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 Ze plaatst het deel vervreden, zeer haar baai je oh, kom op. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in me nog. Een hele goede middag, uh, welkom bij het programma ZFM Oud Zandvoort. Uh, mijn naam is Draaier en tegenover mij zit Jan Kool. Wij ja. staan normaal gesproken naast elkaar, Jan, maar nu zitten we tegenover elkaar. Ja, dat is ik hoor. zit en jij staat. Ja. En naast me zit onze gast, Hanni Bluis. En. Uh,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 En ja, de nostalgie van vroeger, dat straalt er vanaf. Druipt er vanaf. Hannie, <laughs> goedendag. Wat leuk om jou in de studio te hebben. Ja, nou, uh, ja we gaan je... het hebben we, jij bent Hannie Bluis. Moet uh, ik nou antwoord geven? Ja, dat ja. mag, ja. <laughs> ja. En, en uh, je, bent van, van, je bent de kleindochter van... Jans de Kraaij. Van En daar zijn er veel kleindochters van, hè? En zijn kleinzonen. Nou, ze heeft meer kleinzoons als dochters...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 Die, uh, daar is dus een koffiehuis begonnen. Ja, ja. ja, maar ze had natuurlijk wel kennis. Ja, dat zal best wel. Ze is gewoon begonnen. En dat komt natuurlijk nog wel. Tien jaar, tien jaar in de Ruppie eigenlijk het hele bedrijf geweest. Ja. Want, want wat, wat deed je open? Ja, wat ik van de verhalen van mijn grootje weet. Dat is dat hij dan bij Bachman zat als, uh, um,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 is die nog zo klein ik kiek u met genoegen vindt u dat nu niet fijn mag ik van u een foto dat ik u steeds kan zien zo'n aardig voor mijn kabinet bezorg me die pret bezorg me die pret die hang ik uit vriendschap dan boven me bed Mag ik van u een foto? Ik zoek een stel jonge mensen Die geven even wil lenzen Wat zou ik me aardiger wensen Dan dat jonge paar? Mag ik van u een foto? Kijk mij eens lachend aan Kom een beetje dichter, als u er samen op wilt staan. Vat elk u elkanders handen, kijk nu elkaar eens aan. En spits u nu uw mondje tot kussen bereid, terwijl uw hand om haar middeltje vleid. Hoe komt me die vent aan zo'n aardige meid, dat wordt een leuke foto. Uw aandacht te vragen Ik zal u heus niet lang vragen Het is zo gebeurd Mag ik van u een foto? Is maar een kleine vraag Zo'n eerbiedswaardig kapsel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 Ja, want wat we, niet, we zien hier nog een heel klein stukje ja, van... Ja, dit een, was ook hoog. Dat was dat, uh, uh, dat uh, kinderhuis. Een Haarlems kinderhuis. Van Mienvermogende, hoorde ik mijn moeder daar altijd over Ja, gaan. nee, dat stond ervoor. Oh, dit, dit, was dit, dit, dit is, dat, dit is dat, die dat, chalet. Dat, dat is die chalet. Ja, wel een heel mooi gebouw. En dat, stond, dat was vrij hoog daar, want je had... Dat is nog hoog, maar vroeger had je er van die, die muur daar bij de Westerparkstraat, zoals je dat hier ziet...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 Ja. Hier, dit, hè, dit want dit was gras. Ja. En hier had je een, uh, een garage of een paardenstal. Of ja. wat, waar, waar die paarden en die koetsen van Groot Badhuis toen ja. de tijd ingingen, ja. Was naderhand een garage met die auto's. Hier achter ergens woonde, ik dacht, familie van Duin. En daarnaast had je Dokter Gerk. Dat is dan op de weg al, hè? Ja, dat is bovenaan op de weg, ja. Zeg maar uh, op de hoek naar de, van, van de, uh, hoe heet die straat hiervoor? Uh, naar... naar... En dat is ook nog te, uh, toch, toch burgemeester? Nee. Ik, uh, ik weet het niet. Het heet tegenwoordigheid heet, geloof ik in Bad -Nee, heet het plein. Maar hier. Waar dit, de Torenplein dit, dit was het Badhuisplein. Ja? Dit? En dan had je, ging je zo naar de hoge weg. En deze straat, nou ja, dat was, uh, dat was de Boulevard. Uh,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 Nou, hij hebben hem na de oorlog ook nog gedaan, maar hij kon niet tegen die concurrentie op van Coca-Cola, Pepsi-Cola. Je, je nou, dan moet je ze allemaal noemen als je ze noemt. Ja. <laughs> maar daar kon hij niet tegen op. Hij zei, ik verdien er niks meer aan. Nog, nog heel even, terug naar, naar de strandweg. Uh, een week geleden was ik bij je om, om dit, dit programma voor te bereiden. Ja. En toen zei je, uh, ze kunnen mij eigenlijk net zo goed weer terugbrengen, die strandweg. Strandweg, ja. dat, dat kan, Want dit, nou hebben ze het alleen maar opgehoogd.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 La photo est bonne, il est bien de sa personne La populaire d'un assassin que le fils de mon voisin Ce gibier patence pas sorti de l'enfance Va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère Bref, on va prendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux.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 Ja, je mag van mij verder, Jan. Ja, <laughs> ik gegeven, heb geen bezwaar. Op, op een gegeven moment gaan we wel even naar een foto in hetzelfde album, eh, naar een foto uit 1950. De 18105. Voor de luisteraars die het boek voor hun hebben. En dat is het eerste foto. Het is het eerste fotoboek. Dus dames het en tweede eeren. fotoboek ligt naast me op de grond. Ja, daar komen we waarschijnlijk niet aan toe, nee, maar ik denk het niet. Meestal als je dus thuis luistert. Nog... He, dan... Moet ik nog een keer terugkomen. Ja. Ja. Kan altijd. Ja. Is te regelen. We gaan. Uh,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 Nou, op de boulevard wel veel hoor, want dan had je natuurlijk veel huizen, eh, particuliere huizen. En die mensen kwamen alleen maar in de zomer, zes weken of eh, misschien drie maanden of zo, dat weet ik niet. En ja. dan werd het dichtgetimmerd. En, eh, of ja, luiken ervoor, zal ik maar zeggen. En dan... Eh, dus was, ja. was eigenlijk gesloten? Ja, het was alleen echt een badplaats toen de tijd. Het was ook een, een hele chique badplaats toen de tijd, hoor. Ja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 En die Muller, En dan kwam je als je hier die trap op ging. En dan kwam je langs de watertoren. En ben je er wel eens op geweest? Ja. die watertoren? Ik ben eens op de watertoren geweest. En het was de koninginendag. Met mijn moeder en mijn broertjes zullen er ook welke welke wel eens zijn. Dat weet ik niet meer. Het zal voor de oorlog geweest zijn. Ja, na de dus, oorlog was hij er niet meer. Nee, maar ook nog in de oorlog natuurlijk. Maar toen ja. was het al spergebied. Want het was vrij gauw spergebied hier. Ik denk dat ik een, nou ja, misschien uh, vijf, zes jaar geweest ben. Of, of zoiets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 Of Engelbertstraat. Die kwam in de Dokter Metzgerstraat uit. En daar sta je dus als uh, niet zo antwoord. Hè. En in ieder geval van na de oorlog. Sta je er absoluut niet besteld Dat het ooit anders is geweest. Net zoals de straat waar we nu naartoe gaan. We gaan naar de straat naar beneden toe. Die heet. Nu. Nee, die uh, loop je naar het Gasthuisplein. Ja, en dan de Rozenobelstraat. De Rozenlobelstraat. Ja, ja die, die zit ook niet meer op dezelfde plek. Nee, helemaal niet. Het is, uh, want die rozenobel had, had meteen... Uh, je kan het op deze foto heel goed zien. Ja, ja. moet je natuurlijk wel weten. Ja. Kijk, als je naar beneden kijkt, zo... Ja. En je loopt naar... Zo, moet ik even kijken. Oh, hier. Moet je loopt dus richting, uh, richting het raadhuis. Ja, kijk, hier heb je dat...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 En dan had je hier Sterren de Zee. Oh, daar was van. Ja. Oh. Uh, waar, waar nu, waar, waar nu die, grote, uh, die grote flat staat. Die grote flat staat, dat was op huizen. Van de brede rode ja, dat was Huizen Sterren de Zee. We gaan iets naar boven. En dan hebben we een hele grote open vlakte. Nou, die open vlakte is er nu niet meer. Nee, daar staat nu de dekenmarkt op. Ja, en, en hier zie ik al dat er al een garage is. Of ja, dat is dat van dat die... Rinko. Dat, dat is van de van... Oranjestraat. Dat is Rinko van de Oranje, in de Oranjestraat. Jan, dat is van Jongsma. En daar had je de schaatsbaan. In dat... de winter werd het ondergespoten. En daar heb je, Koor... je nog geschaatst? Ik heb daar wel eens geprobeerd te leren schaatsen. Maar dat lukte me niet zo goed. We ga, we, Cor, we kunnen wel eens een keer op foto's gaan kijken of we het kunnen vinden. Op die, op die, op die ijsbaan. Ja, het was, was, was altijd schaatsen. Ja. Na de oorlog kon je er ook nog schaatsen zelfs.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 Plek waar nu de brand weer nog zit. Ja, ja, klopt. De oude fabriek van ook weer van een smederij Van De kolpit, de kolpit ja. van de kolpit. En we kunnen hier tussendoor. En als we hier tussendoor gaan, dan komen we op het Jansnij. Nee, op het Schelperplein. Schelperplein kom je uit. En je kan ook een zijstraatje nemen en dan kom je op de Nee, op de Bakkenstraat uit. Op de Bakkerstraat. En dan kom je op de Kerkstraat uit. En wat zat er in de Bakkenstraat? In de Bakkenstraat had je een uh...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 hoe het er allemaal vroeger aan toe ging. Nou ja, ik, ik kom er nooit natuurlijk. Ik weet wel dat mijn grootje er hangt. Dat weet ik wel. En, uh, en ik ben er ook eens een keer geweest. Toen ging er een foto. En toen zeiden ze, dat is groot Badhuis. Ik zei van, well, nee, dat is helemaal niet groot Badhuis. Want dat is dat winkeltje van wat ik vertelde. Van, ja. van die sigaren man en dat ding. Ik zei, dat, stond, dat groot badhuis stond aan de rechterkant. En dat stond naar deze kant.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 En dan kwam je zo, zoals ik vertelde, op de... Op de Daar zijn we mee begonnen, met dat we, stijle straatje. Ja, met het, ja... pad of zoiets, het geheten hebben, of zoiets. Dat weet ik niet meer, hoor. En dan kwam je hier, had je ook een straatje. En dat was het badhuisweg. En dat was, dat kwam precies hierbij, die paap uit. Zo. Ja, ja. Uh, en dan had je hier je, ook nog een straatje. Maar dat weet ik ook niet hoe het dat het het heet. Dat zijn allemaal tussendoortjes, hè? ja.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 het stopte hier. En toen zag ik die grote, enorme, kale vlakte. Ja, dat was niet jouw dorp? Dat was niet mijn dorp. Ik, ik, het kan me daar, ik vond het zo frustrerend. Maar toen, toen jullie dat. weggingen, toen, toen werd er al afgebroken. Ja, hier. Hier wijzen we richting uh, uh, nou, de uh, Noordbuurt. Nee, uh, ja, het was bijvoorbeeld de burgemeester Engelbest, dat was afgebro werd afgebroken. Er stonden toen ook pas weer nieuwe huizen die ze daar neer hadden gezet.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 Ik vond het wel leuk om tegenover jou te staan. Gerrit ja, okay. verstegen dat is van de garage. Ja. ja. De oude garage. Dus, Jan, ik zou zeggen prettige jaarwisseling. Ja. Wees voorzichtig met vuurwerk. Ja. Ik heb geen vuurwerk dit jaar. Oké. Okay. Mevrouw Bluis, ook hartelijk bedankt voor... Uh, Graag gedaan. Het ...te gast willen zijn. Weet je wat ik het net over de pak van straat had? het even hoor. Moet ik even kijken hier. Hier heb je de bakkenstraat. Hier ja. heb je die groenteboer. Ja, ja. En hier heb je, dat was een, een aannemer namens Koning. Koning? Dat is en, een mooi pand, is dat hè? Ja, en, en dan heb je hier het grote huis van het Koning waar ook die bakkerij in zat. Mar Mar Marcel, die heeft hier de hele tijd nog in gezeten met zijn waterlooppleintje. En dit was een pakhuis. En het pakhuis, dat staat er geloof ik nog. Maar er, en er zat, dat was van Raadsveld. En Raadsveld had een kruidenier. Op de. Het was een Kruidemier. En, die, en dit is het pand van het Chemin. Dat is het pand van Chemin. Maar die heeft er ook helemaal neergezet. Huh? Oh nee, nee dus na, zijn, de oorlog, later, na, de na de oorlog de, zijn waren. Nee, ze uh, zijn, deze zijn, de, de, deze zijn eerst nog naar de straat. Ja, maar dat van Chamin was een heel mooi gebouw. En dat was een prachtige winkel. Schitterend. Ik en daar gehoord. zat naderhand de Famili in. Na de oorlog. Was dat niet één bedrijf ook, de Famili en Chamin? Nee, nou, nou dat weet dat ik niet eigenlijk. Ik zeg wel heel vlot, nee, maar dat weet ik niet. Heb je genoten?